1 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Kredietbeoordelaar Moody's heeft Griekenland afgewaardeerd tot de laagst mogelijke status. Uiteeniging van CA naar C, de laagste status die het bedrijf geeft. Standard Poor's deden dat begin deze week ook al. De C-status betekent dat de kans groot is dat investeerders meer dan 70% procent van hun geld niet terugkrijgen.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 In de Verenigde Staten zijn opnieuw doden gevallen door tornado's. In de staat Indiana kwamen drie mensen om het leven. Over mogelijke gewonden is nog weinig bekend. Veel huizen werden verwoest. Volgens de lokale politie is één dorp zelfs helemaal met de grond gelijk gemaakt. Ook Tennessee en Kentucky zijn getroffen door het noodweer. Voor de komende uren blijft een waarschuwing voor wervelstormen van kracht. De afgelopen dagen kwamen al dertien mensen om het leven door tornado's. in onder meer de staten Missouri en Illinois.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 Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedendag. Welkom bij het tweede uur van Casa Luna. We zijn er nog 57,5 uh, nou, en en minuut. En uh, ja, de luisteraars kunnen in het tweede uur altijd meepraten met ons. En daar wordt dan een vraag geformuleerd: en dat is de volgende: Wat zijn uw leidende idealen? Welke kant moet het op met Nederland? En hoe optimistisch bent u? Die vraag die, die heeft te maken met het boek dat we net besproken: pamflet en pamflet 2.nl. Uh, Leidende idealen staat daarbij. Huibrecht Bos en Saskia Bonarius die, uh, zitten hier nog steeds in de studio, dus die gaan meepraten met onze luisteraars. Oh, ja, omdat zij uh, ja, veel van idealen weten, hè? dat hebben we <lacht> net al gehoord. Dus, uh, maak, maakt het voor mij. <lacht> Maak een nou, maar idealist. een stuk, een stuk ja. machtiger. Makkelijker. Um, uh, ik noem even het nummer. 0801121 Als u wilt bellen. Kasaluna@ncv.nl Als u wilt tweet... Nee, uh, mail is dat. En hashtag Casaluna voor de twitteraars. Uh, ik ga gelijk even kijken of er mailtjes binnengekomen zijn. De tweets die hebben meer met de uitzending te maken dan met deze vraag. Even kijken. Nee, nog geen mailtjes. Maar wel een beller. En die beller heet Joop, volgens mij. Joop? Joop. Ja, kijk, het gaat eigenlijk alleen maar over groei, groei. En uh, ja, dat, dat is op de lange termijn niet houdbaar. Uh, wat wel grappig was, is, uh, was uh, gisteren of eergisteren was Midas Dekkers op de televisie. En die liet uh, de bomen zien, zeg maar. En die zei van, ja, die groeien ook niet uh, hoger dan een bepaalde lengte. En... Ja, de, de politici die willen ons doen geloven dat, uh, dat het altijd maar moet groeien... en dat het altijd beter kan. En dat wordt een lastig verhaal, denk ik. Ja. En, Kun je uh, me goed verstaan. Uh, ja, ja, uitstekend. En, oh, en waarom, waarom wordt het een lastig verhaal? Nou, er is een bepaalde groep mensen in Nederland. Kijk, uh, die mensen die bij ASML werken en zo, die redden zich wel. Maar er is een grote groep mensen in Nederland die zitten... Alleen thuis, uh, werkeloos en alleen, dan kom je nergens toe. Dan, dan ga je s'avonds op de televisie kijken en dan word je helemaal dood. Uh, dan word je helemaal afgestompt door al die beelden en zo. En je wordt er alleen maar triester op. Geldt dat voor jouzelf ook, Joop? Nou, dat heeft jarenlang uh, voor mij ook uh, zo gewerkt. Uh, maar ik ben dan zo creatief dat ik op het laatst een flesje bier door de televisie gooi. Ah, maar mijn verhaal, ik wil er eigenlijk even naartoe dat uh, er is maar één levenswijze in Nederland. En dat is gewoon hard werken, werken, werken. Want anders heb je helemaal niks. Nou, en hoe kun je daar nou creatief mee omgaan? Dat het voor al die mensen, al die uitkeringen, het kost waanzinnig veel geld. Hoe kun je daar nou mee omgaan? Dat het, dat het iets op gaat leveren. Dat zal ook wel wat geld kosten. Maar, uh, nou, en dan denk ik gewoon aan woongemeenschappen. Bijvoorbeeld uh, mensen die geïnteresseerd zijn in, uh, in, in dieren of boerderijen. Uh, dat die, kijk, hoe, als je in een uitkering zit en je bent uh, geïnteresseerd in uh, ja, het leven op een boerderij, hoe kom je daar dan? Nou, dat moet op een of andere manier georganiseerd worden, anders lukt dat nooit. Ja. Dus dan, dan heb je toch een bepaalde organisatie nodig. Maar, maar wat, wil je nou, wat wil je nou precies? Dat, dat mensen op een woonboerderij gaan wonen? Nou oh, ja, ja dat, kijk, uh, je zal maar in zo'n flatje uh, werkloos in, uh, in Rotterdam op hoog zitten of zo, uitzichtloos. dan is de enige contact die je kan hebben, is naar, een, ja, naar het uitzendbureau gaan. En ik vind dat de overheid moet nadenken over andere levenswijzen, andere manieren van, van, van, van leven. En, de, en dat gaat dan over woongemeenschappen waarmee je in contact komt met andere mensen... Waar, waarin je gestimuleerd wordt om na te denken over hoe het anders kan. Nou, sommige mensen zijn geïnteresseerd of, of voelen zich aangetrokken tot water. Nou, hoe kun je daar nou ooit gaan wonen met een uitkering? Dat gaat helemaal niet. Dus dat moet georganiseerd worden. Dus, dus om, om je prettig te voelen en om, om een beetje hè, je hart te laten bonzen, dan heb je wel een structuur nodig die dat organiseert. Ja, hij, hij brengt wel even dat. wat zeggen. Wacht, wacht even, op. Um, Job, vind je dat, um, dat, de, dat de overheid daar dan iets in moet? Begrijp ik dat nou in uh, wat je zei? Dat de overheid dat, uh, dat zou moeten organiseren? Of zou dat ook op een andere manier kunnen? Ja, het is heel moeilijk om dat zelf te doen. Want, ja, dat uh, begrijp ik. Je, je kunt op internet gaan zoeken naar woongemeenschappen. En dan, uh, dan, dan moet je maar even aangenomen worden en zo. En, uh, en, en, en dan is er niet eens een echte richting. Want uh, kijk, je hebt, in elke stad heb je wel een woongemeenschap. Dat is niet zo moeilijk. Maar uh, dat, dat, dat zijn dan van die kleinschalige initiatieven. Maar, maar mijn grote richtlijn is, waar, waar dit gesprekje eigenlijk over uh, m, uh, zou moeten gaan... is uh, er is maar één levenswijze in Nederland, vind ik. En dat is keihard werken en dan uh, voor de staat zorgen, als het ware... Ja, voor elkaar. En, en, ja, ja, ja, ja, voor elkaar. Voor de samenleving een beetje omhoog houden. Nou, en de, de, de levenslust die mist daar helemaal in. En, en die groep mensen die daar dan buiten vallen, die hebben helemaal geen keuze meer. En biedt die dan een keuze door bijvoorbeeld gewoon uh, uh, een alternatief te bieden. Zoals uh, woongemeenschappen waarin je lekker met elkaar samen kan leven in een bepaalde richting. Ja, ja. dat is, dat is wat, het enige je... wat ik kan... Uh, je hey, Joop. Ik moet ineens aan denken hey, dat uh, ik hoorde laatst op de radio. Dat ging het ging over de bijstandsuitkeringen. En toen uh, werd er uh, ook gezegd: van, er moet meer dwang en drang. En die woorden die hebben natuurlijk ook al een behoorlijke negatieve connotatie. En, uh, en toen dacht ik: van, Het zou toch heel uh, bijzonder zijn als je mensen kunt aanspreken op hun talenten. of op, uh, op wat ze kunnen en wat ze graag doen. En als ze het gevoel hebben dat ze een bijdrage kunnen leveren. Dus niet dat het onder dwang of drang moet, maar dat, soms is het toch heel prettig als er iets aan je gevraagd wordt. En dat je denkt, oh, ik ben van betekenis, want ik kan iemand helpen of ik kan iets uh, uh, bijdragen aan deze maatschappij. Dat is een, een, een andere soort uh, uh, vraag. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, ja. D um, dus dat je... Dat... Ja. Dus als iemand nou bijvoorbeeld... wat, wat zou jij bijvoorbeeld, uh, dan bijvoorbeeld graag doen? Wat zou, je graag, wat zou jouw bijdrage zijn aan de wereld? Als je denkt van ik doe het anders... maar wat zou dan op jouw manier uh, uh, passen? Ja, de, politie, uh, de politiek die wil het allemaal flexibeler hebben. Namelijk in, uh, in arbeidsomstandigheden uh, en zo. En ik wil graag uh, de, meer keuzes hebben. Dat je dus... Uh, ja, goed. Je, kijk, nu is het toch zo dat er mensen alleen uh, met een uitkering in een hokje zitten. En dan, uh, dan zou ik graag uh, gewoon een flexibelere wereld willen hebben. Dat je bijvoorbeeld ja, ja, ja, maar, in... ja, maar nu herhaal je eigenlijk wat je net ook zei. Maar de, de vraag was een andere. Hè? Ja, de vraag is eigenlijk wat zou je zelf... Uh, wat zijn jouw talenten? Wat zou je graag uh, uh, willen, willen, willen doen? Waar word jij vrolijk van? Wat zou jouw bijdrage kunnen zijn? Oh. Je bedoelt heel persoonlijk. Yeah. Um, ja, mijn talent is. Uh, ik zou graag gewoon een bankier uit zijn uh, luxueuze huisje willen trekken en hem eventjes ter verantwoording willen roepen. Maar dat is heel persoonlijk. Maar ik denk dat ik nou genoeg heb gezegd om het even aan te wakken. <lacht> ja, Joop, je dankjewel. Oké, okay, goeie avond. Probeer je in te houden, Joop. Uh, bedankt voor het bellen. Bye. Zullen we dat spreekwoordelijk nemen? <laughs> ja, Gewoon figuurlijk? Annemie? Ja, uh, ja ik ben de laatste weken ben ik uh, aan het mijmeren... over uh, de vragen die ik mezelf stel. Want waar is eigenlijk het elan gebleven... wat we zagen in de 70e jaren? Dat ging voor een belangrijk deel uit... van de vrouwenbeweging. Dat werd genoemd de tweede feministische golf. Maar dat bracht een heleboel uh, met zich mee. Er waren heel veel vrouwen die uh, nooit de kans hadden gekregen om uh, zich te ontwikkelen, om naar onder aan, aan meer onderwijs deel te nemen dan alleen de basisschool. En die wilden verder. En er kwamen allerlei cursussen. Uh, er kwamen moedermavos. Er kwam een vrouwenvakschool. En dat bracht een ontzettende tinteling in de samenleving. Ja. Ja. Die vrouwen wilden gewoon serieus genomen worden en meedenken uh, en meedoen. En dat zijn ze ook gaan doen. En dat denk ik. En er zijn nu nog heel veel. Groepen uh, in onze samenleving die ook mee willen doen. En uh, die zijn voor een belangrijk deel van buiten uh, Nederland gekomen. Maar die willen ook meedoen. En het enige wat we uh, voor hen in petto hebben is van... Ga terug naar je eigen land. Uh, wat doe je hier eigenlijk? Uh, of we laten ze het, het, het meest uh, uh, onaangename werk doen tegen nou ja, hongerlonen. En soms nog erger. Ja. Ja. Want ik heb vandaag uh, een, een recensie in de krant gelezen... over hoe er uh, vormen van slavernij zijn uh, in de seksindustrie uh, in ons land. En dat meer dan de helft van de vrouwen in die, die in die industrie werken... Uh, dat onvrijwillig doen. En dan denk ik, waar is die pit gebleven van de 70 jaren... waarin wij echt met elan, met z'n allen... Zeker en... heb, heb je ook een. Heb, heb jij de radio aan trouwens? De, nee, ik, heb ik hoor mijzelf in de echo. Nou ja, goed, dan probeer ik dat niet. Even aan mijn uh, telefoon. Oké. Okay. Nou goed, waar, even door. Heb jij zelf een, een antwoord op de vraag waar dat elan uit de jaren zeventig gebleven is? Nou, dat zit ik naar te zoeken. Dat is, dat is iets waarom ik zo blij was toen uh, die Occupy-beweging zich uh, ging roeren. Ja. Maar dat was zo eenzijdig gericht alleen maar op degene die uh, ja, te veel gesnaaid zouden he hebben. Ja. Maar het, het, um, de, de onderliggende oorzaken en die, um, die angst voor elkaar Die, die 70 jaren, ik, ik herinner me ook met hoe ontzettend veel plezier we hadden. Bij de grote manifestaties die gericht waren tegen, tegen de eeuwigdurende waterwet lopen en dat oost-west verdelen. Ja. Hoeveel mensen voor het eerst van hun leven de straat op gingen en soms heel bang waren. Maar dat werd op lokaal niveau georganiseerd en je had ontzettend veel gein als je er naartoe ging. Ook al waren er mensen die thuis ruzie kregen omdat... Pa vond dat zijn ideeën voor het hele gezin golden. Maar ja, de, de, de vrouwen en de kinderen die hadden ook hun ideeën. En die gaven aan vorm op hele creatieve manieren. En het was werkelijk een, een, een genoegen om met elkaar dat te manifesteren. En al die spirit is verdwenen. Ja. Ik... Jij zou zo weer meedoen? Hè? Nee, maar ik begrijp niet waarom het... Ik begrijp niet waarom nou, mensen... We gaan dan, gooi het even in de groepje. Hebben jullie een idee? Ge gemaakt dat kan ik niet verdragen. Hebben jullie een idee? Wacht, wacht even, wacht even. Dan gaan we even kijken of er een antwoord is. Nou, ik denk wel dat het... Uh, uh, dat, dat de spirit eigenlijk niet verdwenen is. Maar ik denk wel dat het moeilijker is... om, um, om, om daarin gelijkgestemden te vinden. He, dus dat je vroeger makkelijker een situatie had... Uh, waarbij... Veel mensen hetzelfde vonden over iets. Zodat je daar ook um, uh, sneller een groep bij elkaar had. En zodat je ook, uh, en dat had ook misschien wel iets met de situatie van de verzuiling te maken. Dat je uh, dat, dat de samenleving min of meer in groepen was verdeeld die in belangrijke mate dezelfde denkbeelden deelde. Dus op het moment dat je daarover ging spreken... dat mensen dat herkenden en dat ze dat beaamden... en ze dat ze zeiden, ja, precies zo zit het. En dat je daar dus ook snel over eens was. En nu heb je heel veel gesprekken, want er wordt heel veel over gesproken. Maar het gaat veel meer over de verschillen... tussen wat jij denkt ten opzichte van wat ik denk... in plaats van over waar we het over eens zijn. En dan, als je het over de verschillen gaat hebben... Ja, dan voelt dat veel minder als een beweging en als uh, een gemeenschap en als iets van een, van een groep. En, en dat je een vuist kan maken en dergelijke. Dan blijf je toch een beetje alleen staan. Ja, ik Zou ik dat zo kunnen zijn? Ik geloof dat het niet met die verzuiming te maken had. Wat ik meegemaakt heb in die vrouwenbeweging... En in die vorstcursussen en in die open schoolgroepen. Was nou juist dat vrouwen zich gingen losmaken van de alom aanwezige macht van de kerk, dat was iets waar ze zich heel stapje voor stapje van losmaakte en zelfstandig gingen denken. En ze wilden zich gaan ontwikkelen. Ze gingen dus naar volwasseneneducatie. educatie Ze gingen op hun veertigste, vijftigste, ze gingen opnieuw naar school. Ja. En dat bracht de spirit met zich mee. En ook het gevoel van, en nu ga ik meedoen. Maar ik, wat, is dan, wat is dan volgens jou wel een antwoord? Of heb je echt geen idee? Ik, wat, wat... Kijk, ik, we hebben dus nadat, nadat, nadat de koude oorlog voorbij leek zag je geweldige trek naar Oost-Europa... maar daar brachten we allemaal onze oude kleren... en daar kwamen we jumelagegemeentes. Ja. Maar toen de mensen van daaruit hier naartoe kwamen... toen leek wel dat dat eigenlijk niet de bedoeling was. Ja, ja. maar even terug naar mijn vraag. Want uh, je hebt die vraag gesteld en het antwoord van Huibrecht... dat klopt volgens jou niet? Dat klopt volgens mij helemaal niet. Maar, wa maar, maar wat dan wel? Nou, Waar denk vraag... je dan zelf aan? Kijk, de, de, de, de wens om mee te doen van mensen die... ...eigenlijk alleen maar een, een, een, een, een, een gebied had toegewezen gekregen rondom huis en haard. Die wens is in vervulling gegaan. Maar de gevolgen van die wens... Die heeft er volgens mij toegeleid dat de structuur van de samenleving niet echt veranderd is. De vrouwen zijn veranderd, maar alles wat te maken heeft met wat zich afspeelt rondom de eigen woonomgeving, is eigenlijk niet wezenlijk veranderd. Maar, maar wat, wat zegt dat over het verschil tussen het elan in de jaren zeventig en het elan nu? Dat de, de, de, de, de, de idealen die toen opkwamen, die ervoor zorgden dat die, die starre familiestructuren doorbroken werden, ja. die zijn in feite niet echt wezenlijk veranderd. En, dat, en je kunt in, in, in allerlei kranten allemaal verhalen lezen over dat, ja, die Nederlandse vrouwen, dat zijn de verwende prinsesjes, die willen niet fulltime werken. er moet allemaal veel meer en veel harder gewerkt worden. En dan denk ik, nee, wacht even, er kan best 50-50 minder gewerkt worden. Waarom moet de ja. een maar behoorlijk ik, zijn ik, en uh... de ander... Uh, uh, met, met veel uh, uh, georganiseerd dan toch nog alles bijeen proberen te ja. houden Annemie, nee. dit reist, uh, gaat een beetje af van de vraag ik ga even door als je het goed vindt, want er zijn ja. meer bellers en ik denk dat wij er nu even niet uitkomen het is dus een beetje de, de, de, de, de idealen die, waarvan ik denk die zijn allemaal uh, vervlogen ja, dankjewel voor het bellen Dag. Doeg. Sander goedenavond, hallo. hallo ja, we hebben het over uh, leidende idealen, welke kant moet het op met Nederland, wat denk jij? Um, nou wat me opvalt als ik de vorige sprekers beluister is dat het heel erg snel gaat over hele grote maatschappelijke uh, zaken, eventueel problemen. Dus uh, vrouwen, emancipatie, uh, economie, vreemdelingenproblematiek enzovoort. Yeah. Uh, ik denk dat we het veel meer uh, dicht bij onszelf moeten houden. Ik denk dat dat ook uh, belangrijk is bij een ideaal, want dan kun je er zelf ook echt wat mee in plaats van dat het iets ongrijpbaars blijft. Ja. Yeah. En mijn leidende ideaal is daarbij uh, dat niets waar is en alles is toegestaan. Niets is waar en alles is toegestaan. Zo is het, ja. Leg eens uit. Ja, nou, dat klinkt misschien als een, als een vrijbrief om uit te, gewoon te doen wat je wilt, maar dat ligt iets subtieler. Uh, als je zegt dat niets waar is, dan herken je daarmee eigenlijk dat de, de basis van onze samenleving heel ja, fragiel is, heel uh, onevenwichtig. Jij. En dat het dat het snel uit balans te brengen is. En je en dat kunt, je betekent... kunt alles ter discussie stellen. Ja, ja en je ziet ook dat, dat steeds meer gebeurt. Hè? Vaste waarden en patronen die vroeger misschien nog enigszins aan de hand waren, die worden, worden langzaam uh, ja, worden die afgebroken eigenlijk. Mm -hmm. En of dat slecht is, dat weet ik niet. Uh, het feit is wel dat het gebeurt. Ja. En dat staat voor ons op of dat zorgt ervoor dat wij een verantwoordelijkheid krijgen. Dat we uh, ja uh, zelf uh, uh, dat we zelf zorgen dat, dat, dat het goed gaat in die samenleving waar we in, ja. waar we in zitten. Dat Wat? we daar zelf de, de herders van zijn. Ja, je zei niets is waar in dat ander was? Alles is toegestaan. Uh, alles is toegestaan, ja. Alles is toegestaan. Wil je dat ook nog even toelichten? Ja. Uh, ook dat is eigenlijk een, een uiting van uh, de eigen verantwoordelijkheid. Er is niet zoiets als een... Ik geloof niet dat er zoiets is als een algemene... ...moraliteit uh, die voor alle mensen geldt... ...of een, een algemene wet die je voor iedereen zou kunnen uh, opstellen. Ja. Uh, maar als je zegt dat alles is toegestaan... dan betekent het ten diepste dus ook... ...dat je ten alle tijden uh, verantwoordelijk, verantwoordelijk bent voor je eigen daden... ...en dat je ook ja. met de consequenties van je eigen daden moet leven... ...of die nou uh, uh, heel erg profijtelijk voor je zijn of, of niet. Ja. Je kunt je niet achter regeltjes verschuilen dan? Nee, nee, helemaal niet. Nee, en dat is... Uh, dat is eigenlijk wat je nu in de samenleving wel ziet. Aan de ene kant, uh, uh, of tenminste zo, zo zie ik het lekker bij mezelf houden. Uh, aan de ene kant zie je dat, dat vaste waarden en, en normen en, en maatschappelijke regels, als je het zo wil zeggen, verdwijnen. Ja. Uh, en aan de andere kant zie je dat mensen zich dan dus gaan verschuilen achter ja, vo, formele, uh, formaliteiten eigenlijk. Hè? Dus inderdaad, achter, achter regeltjes. Ja. En wat is nou de link met idealen? Want je bent zelf verantwoordelijk voor je gedrag. Nou, dat, dat is denk ik het, uh, het grote ideaal. Als iedereen dat inziet. Ja. Uh, ik denk dat dat de manier is uh, om, om als mens echt, echt vrij te leven. En als je er goed van doordrongen bent, hè, van, je, van je verantwoordelijkheid die je ook hebt. Hè, dat het niet zoiets is als een samenleving die er vanzelf is. Ja. Maar dat we, die, dat we die zelf moeten maken en dat we daar zelf een verantwoordelijkheid in hebben. Ik denk dat dat ervoor zorgt dat we uh, uiteindelijk een, een samenleving uh, ontwikkelen. in het ideale geval, hè, want het is natuurlijk in de praktijk altijd wel lastig, maar hm. het heeft niet voor niks een ideaal. Uh, die, uh, ja, die ons als mens zo vrij mogelijk laat leven. En dat is, dat uh, is denk ik dan nou het einddoel. Ik, uh, ik probeer het ook te, te, te begrijpen en ik probeer met je mee te denken. En... Um, ik vraag me dan af, je hebt het over verantwoordelijkheid. Maar verantwoordelijkheid is dat toch altijd wel ten opzichte van iets of iemand. Uh, en um, wat houdt die verantwoordelijkheid dan in? Uh, nou, ik, ik denk niet zozeer dat er een... Dat is het, het punt juist. Er is niet zoiets als een verantwoordelijkheid ten opzichte van iets of van iemand. Uiteindelijk heb je alleen een verantwoordelijkheid uh, naar jezelf. Mm. Uh, en... Uh, en, wat is, dat... en hoe, hoe ben jij, waaruit bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid naar jouzelf zich dan in? Uh... Ik begrijp je vraag niet helemaal, nee, je maar... je zegt uiteindelijk heb je alleen een verantwoordelijkheid naar jezelf. En uh, hoe uitzicht dat dan? Uh... Nou, dat betekent dat ik ten alle tijde, uh, uh, hoe moet je dat zeggen... Uh... Het, het betekent eigenlijk dat je je nooit uh, kunt. dat je omstandigheden nooit anders kan verklaren. dan door je eigen acties. Ja. Yeah. Dus. Uh, uh, als jij in een situatie zit. die niet naar je zin is, dan. Uh, dan zul je daar zelf iets aan moeten doen. En dat kan ook. Het is niet zo dat je daarin. beperkt kan worden door, door wetten, door moraal, door. religie voor mijn part. maar laten we dat. Yeah. gevoelige punt maar even <laughs> buiten beschouwing laten. Ja. Yeah. Maar dat. Het, dat betekent dat je dus ten alle tijde ook... Laten we het van het negatieve uitgaan. Als je vindt dat je in een situatie zit die niet prettig voor je is... dan heb je een verantwoordelijkheid om eruit te komen. En die verantwoordelijkheid die ligt bij jezelf, niet bij een ander. Uh, en, kan je, uh, en je kunt daarin niet beperkt worden. Maar denk je ook dat iedereen die verantwoordelijkheid aankan? Want je moet misschien wel een bepaald... Uh, nou, like, uh, ja, ik weet niet wat je precies moet hebben. Maar, maar er zijn misschien ook mensen die waar het leven gewoon een beetje boven het hoofd groeit. Die niet overal zelf de verantwoordelijkheid voor kunnen leven. Die het misschien ook niet aan kunnen. Eh, Nou, Dat vind ik inderdaad een hele, uh, uh, hele goede opmerking. Dat is inderdaad wel een beetje de achillesiel uh, van dit hele verhaal natuurlijk. Het uh, is in zekere zin... Uh, loop je wel het mee, met, met dit met ideaal wel het risico... dat je een soort energie krijgt... en dat iedereen maar gewoon uh, uh, voor zichzelf gaat. En het zijn inderdaad mensen die misschien iets meer overzicht hebben of zo over hun eigen leven die ook iets verder kunnen kijken van nou ik kan nu wel dit doen maar dat zal in mijn omgeving dit en dit en dit veroorzaken en uiteindelijk uh, komt dat via via een cirkel weer bij mij terug ja. en, uh, en, en is het uiteindelijk voor mij ook ongunstig dus kan ik dat misschien beter niet doen ja. dat het op korte termijn wel profijtelijk is maar op lange termijn niet uh, dus dat is, inderdaad, dat is een hele goede vraag. Ik, ik weet niet uh, uh, of, of, of dat inderdaad zo is, of iedereen dat aan kan. Uh, maar goed, het is een ideaal en uh, yeah. in mijn ogen wel het nastreven waard. Yeah. En nou ja, in de praktijk zal het inderdaad nog wel eens voorkomen. dat Blijkt dat mensen die verantwoordelijkheid niet of nog niet aankunnen. En ik denk dat dat voor ieder van ons geldt hoor. Ik bedoel, het is, uh, we zijn als mensen wat dat betreft ook niet perfect. Maar ja, daar hebben we nou idealen voor om wel bestreven naar die perfectie. Ja. Nog één vraag daarover, want uh, die, die theorie, hè, waar, hoe, waar leidt dat bij jou zelf toe? Ben jij een op, oppassend mens? En, uh, heb jij veel verantwoordelijkheden? Of uh, veel uh, verantwoordelijkheidsgevoel? Uh, nou, Ik vind het moeilijk om dat over mezelf uh, uh, te zeggen, maar uh, ik ga er wel altijd vanuit. Uh, ik, ik ben niet iemand die, die makkelijk klaagt over wat hem overkomt. Uh, omdat ik namelijk vind dat je, ja, zoals ik net zei, als je iets overkomt, dan heb je jezelf in de situatie gemanoeuvreerd dat het je kon overkomen. Ja. En dan had je daar dus zelf iets aan kunnen doen. En dat moet je dan dus nu dat... maar gaan doen? Ja, en dat, dat goed. Als je inderdaad uh, daar echt ontevreden mee bent, dan moet je op dat moment zorgen dat je in beweging komt en ja, de situatie uit de weg gaat. Ik begrijp het. Dankjewel voor het bellen, Sander. Ja, graag gedaan. Oké, okay, goeiedag. Ja, Doeg, Doeg. dank je wel. Er zijn ook een paar mailtjes binnengekomen. Bijvoorbeeld uh, van Ger. Die schrijft, hoi Klaas, mijn salarisstrookje gaf eind januari 33 euro minder netto aan dan in het vorig jaar. Kreeg net van ziekenfonds uh, een rekening van 220 euro. Ik ben gewoon niet ziek. Eigen risico door staat opgelegd. In januari ook nog een rekening, waterschapsbelasting en afvalverwerking 235 en 198 euro. Uh, net het belastingformulier ingevuld. 800 euro naheffing Omdat mijn WHO en WHO-gatvulling niet goed belast kunnen worden. Alleen mijn hoofdinkomen. Uh, kortom, voor eind maart heb ik meer dan een netto maandinkomen uitgegeven aan deze lasten. Telt ook nog eens de 33 euro korting per maand bij. Dan is de vraag, hoezo optimistisch? Fijne uitzending. Dat nog wel. Oh, Ger, ja, was dat? Dat kan ik me goed voorstellen. Ja, dat klinkt allemaal niet heel goed. Ik heb de rekensom niet in meteen een week kunnen maken, maar... Ja. Het, het was niet positief in ieder geval. En dan hebben we nog een mailtje van... meneer Vermeulen, denk ik. Ik zou heel graag willen werken of opgeleid worden tot graafmachinist... maar deze droom die ik al vanaf mijn, van, uh, vanaf mijn kindertijd heb... dat lukt mij met geen mogelijkheid. Men moet mensen niet zo snel beoordelen als men een uitkering heeft. Geloof me, het is armoedtroef. Ja. ja, het is best moeilijk om optimistisch te blijven, toch? Ja, ja. Dat, dat, is, dat is wel een beetje de bedoeling ook van het boek. Hè? Ja, kijk, wat, wat, um, uh, wat, wat wel goed is om daarbij ook op te merken, is dat het optimisme is niet uh, zeg maar het medicijn is waarmee je um, uh, de omstandigheden waar mensen soms in een heel moeilijke uh, uh, in een hele moeilijke positie zitten, uh, kan oplossen. Dus op, optimisme is niet, een, is niet het medicijn voor alles. Um, en wat, wat het, als ik dan kijk naar het boek, uh, wat we daar een beetje probeerden, is om te kijken, als je uh, nou met, met zo'n uh, gedachte vanuit iemand die in zo'n uitkeringssituatie zit, uh, kijkt naar onze maatschappij, dan zou ik wel benieuwd zijn hoe iemand dan kijkt: van vind je dan dat het zo goed is ingericht? Of is nou de enige oplossing dat je zegt: nee, ik heb meer geld nodig? Of zijn er misschien andere manieren? Vind je dat je ook een andere plaats in de maatschappij zou moeten hebben? Want er zijn best wel een hoop mensen die aan de kant staan. En dat is allemaal is dat goed bedacht en, en voorzien. En dat zit allemaal in regeltjes en, en, en stelsels sociaal vast. Maar is dat nou de wijze waarop we dan het beste uh, ons tot elkaar verhouden? Dus... Um, Optimisme is niet, een, um, uh, is, is niet een financiële oplossing die, een, uh, die, die problemen kan oplossen. Maar ik zou wel heel benieuwd zijn naar de, um, naar de gedachten ook van, uh, van deze twee um, uh, mailers. Van als je het nou eens zou mogen opnieuw zou mogen indelen: hè, hoe we. Uh, als, je, uh, als je nou eens zou mogen zeggen hoe de maatschappij met jou zou mogen omgaan, hey, bij nul beginnen. Ja, gewoon probeer, eens, um, uh, probeer nou eens te schetsen waarbij jij een, um, uh, een mooie plek vindt in de samenleving... en je ook vindt dat je daar op de juiste manier um, uh, dan ook uh, daarvan, uh, daar aan die samenleving kan, kan, kan deelnemen. Ik zou ja. bijna zeggen beloond wordt, maar beloond is dan weer zo'n oorzaakgevolg. Maar waarom is dat? op deze manier Wat chronisch ziek, hè? Dan, dan, dan ben je natuurlijk wel beperkt. ja. En toch is dat. De, de, de, ik vind dat je dan dus ook wel vragen mag stellen. Dus je mag zeggen: Van. Uh, uh, uh, en je mag dan ook wel je droom hebben hoe, je, hoe de maatschappij omgaat met chronisch zieken. En het interessante is dat die afstand tussen mensen die dat hebben en, um, en die dat niet hebben is heel erg groot, omdat we ze bijna niet, niet meer gewoon tegenkomen. En daardoor is het voor de mensen die niet ziek zijn, is het, ja, die, die, die, die merken daar bijna niks van. Dat en die trekken het, dat... zich daar nou te weinig vandaan? Nee, nou ja, die, die worden er eigenlijk niet, uh, niet mee geconfronteerd. En daarom is het geen, geen onderdeel meer van het, uh, van het gewone leven. En dat heeft wel een, dat heeft een groot nadeel. Want daar, als je het niet meer ziet, is het ook moeilijker om de rekening mee te houden. En als het dichtbij ja, komt, nee, hou je de rekening ik dat mee. Wel. Ik zit ook aan allerlei gedachten schieten door mijn hoofd. En één gedachte is: van je zou mensen in de toch hogere posities in de board. ze eens in de maand naar een. nou ja, nee, bij iemand langs moeten sturen. om weer eens in contact te komen. Je, met je die hebt tegenwoordig de, de Nationale. Uh, wat is het ook weer? Vrijwilligersdag nee, of zo. Ja, ja, nee, ja. Doet. ja. ja dat soort ja. dingen. Nou ja, dat mag wel eens wat, wat, wat regelmatiger. En, uh, en zien wat er zich afspeelt. En. Um, um, ik ben ik was begonnen bij de Benedictijnen dat had ik vertelde dus ja. toen ik dit uh, de vraag kreeg om uh, hiervoor te schrijven en um, ik vond dat heel interessant want bij de Benedict Benedictijnen uh, um, die zijn niet zo heel erg van het uh, heel erg zieltjes winnen maar ze laten vooral zien hoe zij uh, vinden dat het uh, een ze bedrijf of een maatschappij ja precies ingericht kan worden en um, daar is dus ook heel duidelijk plek voor de mensen met uh, uh, ziektes, ouderdom, ze proberen voor iedereen een plek te vinden... waarin zij uh, zich bestemd kunnen weten. En ik vind het wel mooi dat uh, uh, mijn vriend vertelde mij... dat zei, gelukkig zijn is je bestemd weten. En dat uh, is geloof ik wel uh, iets waars. Gelukkig zijn is je bestemd weten? Ja, dus je, je op je bestemming voelen. En dat kan de, uh, als je iets doet waarvan je denkt, dat kan ik goed, of daar ben ik gelukkig in. Uh, ja, ja. Op je en plek volgens mij, zijn. Op je plek zijn. En volgens ja. mij, nou, het ligt natuurlijk wel heel erg aan hoe chronisch en hoe erg je ziek bent, maar daar zou je volgens mij ook uh, uh, goed voor naar moeten kijken. Of je mensen toch op een plek kan krijgen waar ze zich bestemd weten. Uh, als ja. maar door een aanwezigheid dat ze andere mensen vrolijker kunnen maken. Heeft je vriend mooi bedacht? Ja, heeft hij mooi bedacht, vind ik ook. We gaan, we gaan even <laughs> naar wat muziek en jij hebt nog wat te goed van ons uitbericht. Ja, had ook nog muziek meegenomen waar we in het eerste jaar niet aan toegekomen zijn. Van ja, het, van het Nederlands Kamerkoor was dat hè? Ja, en toevallig zijn we daar um, uh, vanavond geweest. Het was een, um, een hele mooie uitvoering. Daar uh, is de registratie wel van gemaakt, maar die kan ik nu natuurlijk niet laten horen. Maar het Nederlands Kamerkoor is, um, uh, is echt een van de absolute uh, top ensembles in, uh, in Nederland. En um, mag zich op dat gebied ook wel meten met, uh, met, met de top van de wereld. En. Um, dat zijn zaken waar altijd vrij makkelijk over wordt gesproken. Van ja, hoeveel hoeveel mag dat dan kosten en dergelijke. En dat, dat, ja, ja. Dat, is, um, dat is natuurlijk ook steeds weer minder. In, uh, ja, steeds minder. En op zich, en in deze omstandigheden, moet dat ook um, dat, dat, je daar, dat je zorgvuldig met de middelen omgaat. Um, maar ik vind het wel leuk om. Um, uh, het is maar een kort stukje, maar om wel even uh, daar wat van te laten horen. Uh, uh, van wat ook de menselijke stem kan als je dat op het hoogste niveau uh, beoefent het is uh, ik geloof een minuut of twee yeah. maar um, een prachtig stukje Engelse muziek uitgevoerd uh, door het Nederlands Kamerkorps. De Cloud heet het Nederlands Kamerkoor was dit ja, Haarbrecht wilde volgens mij nog iets over zeggen Nou het is een beetje een bijzondere keuze Omdat je dit uh, uh, volgens mij nooit hoort op, uh, op de radio In ieder geval hoor ik het heel erg weinig Op, um, uh, op de zenders waar ik veel aan de luister Het is gelukkig uh, uh, Nog wel eens uh, te horen um, Ik vond het ook wel leuk Om iets uh, te zoeken Wat, uh, wat ongewoon is uh, en om Onze luisteraars we... iets te laten leren kennen Ja We hebben het gewaardeerd, dank je Um, en nee, ik vond het echt mooi trouwens. Al, al hebben we er wel een klein beetje doorheen gepraat. Hè. Maar goed, ja. we gaan, we gaan uh, weer even naar de, de volgende bellen. En dat is meneer Hoekstra. Ja, goedenavond. Goedenavond. Het Hoekstra uit Verwet. Uh, ik vind, ik zei gek. Ik vind dat we over moeten schakelen op uh, duurzame energie, duurzaam produceren. En we moeten onze bi biodiversiteit in stand houden. En we moeten vooral het klimaat niet vergeten, want als dat, uh, dat uit de klauwen loopt, dan kan je het nooit weer terug, uh, ja. halen. Het is misschien toch nog wel even goed voor mensen die net de radio aangezet hebben dat ik nog even zeg wat de vraag ook alweer was. Uh, wie zijn uw, wat zijn uw leidende idealen? Welke kant moet het op met Nederland? En hoe optimistisch bent u? 0800-121, en hashtag casaluna. Meneer Hoekstra, hoe gaan we naar die duurzame samenleving waar u van droomt? Nou, dat zijn uh, zat uh, instanties en, en mensen die zich daarmee bezighouden. Dat is niet uh, op mijn uh, weg om dat te doen. Even kijken, Urgenda is bijvoorbeeld heel goed bezig. Dat is van Marian Minnesma, is daar de leidende figuur in. Er heeft net nog een uh, artikel gestaan in Down to Earth. Van, dat is van Milieudefensie. Ja. Yeah. Ja, van dat soort dingen moet je lid worden. En dan krijg je bladen en, en uh, dan word je er meer bij betrokken. Ja. Yeah. Wouter van Dieren is heel goed bezig. Die woont in, in, uh, in Terschelling. Die organiseert allemaal uh, dingen. En die houdt lezingen. En... Dan heb je nog Gunther Pauli in België. Ja. Wat, doet u, wat, doet u, wat doet u zelf? Ja, ik ben vroeger bouwkundige geweest. Dus, uh, maar nu? Om, en... om te werken aan een duurzame samenleving? Of moet dat door andere mensen? Nou ja, Ik leef zo simpel mogelijk. Maar dat is niet nodig. Uh, we hoeven niet... Uh, met vijf truien te zitten en, en heel sober te leven. Die, die, die, die welvaart die kunnen we wel houden, maar we moeten alleen overschakelen. Maar u leeft zo, zo simpel mogelijk? Ja, maar dat is ook nooit gedwongen. Ik heb maar een uh, WWB-uitkering en dat is niet zo hoog. Ja. En ik heb wel, wel een plan, uh, heb ik op het plan staan om. Uh, met, met, met de goede klimaatvriendelijke woningen. Woningen kan je tegenwoordig kan je die ook al uh, energie-neutraal bouwen. En die heeft u, dat plan heeft u zelf ontworpen? Of die woning heeft u dat zelf, heeft zelf ontworpen? Die... Dat, u heeft dat plan zelf gemaakt. Die woningen heeft u zelf ontworpen? Ja, ja. ja. Maar er zijn meer Meer mensen zijn daarmee bezig hoor. U, gaat u bent zo zelf... bescheiden. Wat, wat gaat u met, die, met dat plan doen dan? Met die plannen? ah dan probeer ik om, om, uh, om dat aan de man te brengen. En? Nou ja, ik moet eerst het plan maar eens helemaal voor elkaar hebben. Dat is nog niet helemaal af? Ik hoor u, erg moeilijk. Oh, ik zei het, het plan is nog niet ja, helemaal... Niet beter, ja, ja. gelukkig. Het plan is nog niet helemaal af? Nee, maar daar gaat het mij niet om. Ik zeg, de maatschappij moet veranderen naar een andere toestand. Want als die biodiversiteit... Nou, als, als planten bijvoorbeeld, een bepaalde planten, daar liggen oplossingen voor... Voor ziektes, maar ook uh, om duurzame dingen te bereiken. Als, als we dat niet doen, dan is die plantenwereld en die dierenwereld is weg. Wij leren heel veel van, van dieren. En, uh, ik noem maar een voorbeeld. We hebben ontdekt uh, dat een of andere walvis met, met, met gekke bulden op zijn rug en aan zijn begrepen We niet waar we die voor nodig waren. Maar dat schijnt dat hij daardoor veel sneller kan zwemmen. Ja. En dat zou je ook toe kunnen passen aan, aan uh, bladen van, van windturbines. Ja, ja, ja. Zodat die wat we effectiever veel, worden. We kunnen heel veel van de natuur leren. Ja. En als je nou, nou vooral het klimaat kan ik me druk maken... als dat uh, naar een niveau gaat van uh, boven een bepaalde opwarming... Dan kan je het nooit weer terugdraaien. Je kunt niet zeggen van. Oh, nu staat het water tot de dijk doen, nu gaan we veranderen. Nee, dan ben je te laat. Ja. Ik, duurzaamheid is ook voor Huibricht een belangrijk thema. Dus als je dit zo hoort, wat denk je dan? Nou, volgens mij doet u precies uh, uh, wat u het beste kan doen. En dat is erover praten wat u, uh, u wil bereiken. En <coughs> uh, het aardige is dat uh, in de loop van de jaren. daar natuurlijk wel steeds meer aandacht voor is gekomen. Dus um, uh, het, uh, ik zou bijna zeggen... Um, je wordt op je wenken bediend uh, op het gebied van duurzaamheid. Dus een, pa een paar jaar geleden lag dat allemaal nog heel anders. Maar inmiddels zien uh, bedrijven en de overheid... Zien er natuurlijk echt een uitdaging in om uh, de situatie duurzamer te maken. En dat is een, dat is een veranderingsproces. Maar uh, elke mening die wordt geuit in de richting van... wat dat voor waarde kan hebben... Die draagt bij aan. Um, uh, aan de waardering daarvoor. Dus, um, ja, uh, daarom, met iedereen die ik praat, daar zeg ik het ook tegen. Maar die ja. heeft het nou over, het de bedrijf, de bedrijfsleven is wel aan het wijzigen. Ja. Maar deze regering, die, die, die, daar komt niks van. Ja. Um, nou ja vanuit, het, vanuit de gedachte, het is, um, het is nooit genoeg. of vanuit de vraag van is dit dan genoeg? Um, uh, begrijp ik wel, uh, wel wat u bedoelt. Uh, aan de andere kant zie je met die, uh, met die Green Deal... Uh, dat is dan een beetje een samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. Wel dat er, um, dat, er, dat er ruimte en aandacht is voor allerlei nieuwe ideeën. En dat er ook budget bij is. En uh, juist de gedachte dat dat voor nieuwe ideeën is... dat vind ik dan zelf alweer heel erg charmant. Dus... Um, uh, ja, het, ik, ik, ik deel de gedachte dat het niet genoeg is omdat je wat anders zou willen. Maar um, uh, ik ben wel blij met dat we in ieder geval nu in de goede richting bewegen. Meneer Hoekstra, ik wil het hier ja, graag bij ja. laten. want dan ik ga... mag ik nog wat zeggen? Nou, tot slot dan. Deze, deze regering die is er volgens mij alleen maar bezig met, met windowdressing en mooie, mooie resultaten. Het lijkt heel mooi, maar ze doen niks. Als je nu in Duitsland kijkt, dan loopt dan de, de, de zonne-energie loopt er als een trein. We ja. doen gewoon een bepaald percentage bovenop de kilowattuurprijs. En daar wordt uh, de, de, de zonne-energie van, van betaald. Ja, oké, okay. dat is uh, genoteerd. nee De regering zegt u doet te weinig, maar ik ga toch even nu naar een andere bellen. In ieder geval, dank u wel voor het bellen. Ja, oké. Okay, ja, dag, dag, prettige nacht. Meneer Van der Veen, Henk Van der Veen. Ja, dag. Hallo. Deze wereldverbeteraar zo. zou net een sigaret opsteken, maar ik doe het maar even niet. Eh... Um, ik hoorde net een mevrouw en die sprak heel jubelend over de jaren zeventig. Ja, klopt. Dat wou ik een beetje nuanceren. Die heb ik ook heel bewust meegemaakt. In die jaren zeventig, aan het begin, had je de Club van Rome. En die kwam uit met het rapport van de Club van Rome. Ja. En dat heette Grenzen aan de Groei. Ja. In 1973 kreeg je de eerste oliecrisis. En toen was Joop de NL van de Partij van de Arbeid minister-president... In 1977 kreeg je de tweede oliecrisis. Toen ging het economisch steeds slechter ja. in dit land. En als mensen op een gegeven moment hun idealisme gaan voelen in hun eigen portemonnee, dan verdampt het. Ja. Mm. Maar die mevrouw had het over het elan in de jaren 70. Hè? Dat elan, de vraag was, waar is dat gebleven? Ja, klopt. Uiteindelijk zijn mensen weer achter de worst aan gaan lopen die hun voor de neus werd gehangen. En dat zag je heel erg toen het kabinet Lubbers 1 aantrad in 1982. Toen moest Nederland enorm op de schop, financieel. En er zaten inmiddels 1 miljoen mensen bijna in de WHO. Alsof dat zo'n leuke tijd was geweest, die jaren 70. Dat werd ontzettend geïdealiseerd. Ja. Ook, ook, nee, ook... maar het gaat erom dat er veel geprotesteerd werd en dat dat met veel elan gebeurde. Dus er was veel om tegen te protesteren. Dat wil niet zeggen dat het goed ging natuurlijk. Want er werd niet alleen tegen, maar ook voor geprotesteerd. Maar uh, de, uiteindelijk is dat behoorlijk verdampt toen mensen dat zelf gingen voelen op hun bankrekening. Dus je kunt uh, achter dat idealisme een vraagteken zetten, was dat eigenlijk wel zo groot? Ook van die vrouwenbeweging. Was dat eigenlijk wel zo groot? Daarna kwam er een hele generatie vrouwen, die dachten daar een anders over. Dat zouden dochters van mij kunnen zijn. Van wij willen het zelf uitmaken. En dat is de vrijblijvendheid ten top, natuurlijk. En of je dan eh, de wereld daar zo mee verbetert, dat mensen te betwijfelen. Ik heb het gevoel dat de vrouw hier aan tafel ook iets wil zeggen. Uh, of klopt nee. niet? Nou ja, goed. De jaren zeventig heb ik natuurlijk zelf niet meegemaakt. Ik kan Kijk, me wel dat. voorstellen dat, um, dat we het eigenlijk dus helemaal niet zo heel erg slecht hebben nu. Dat er heel veel te kiezen valt, ook voor vrouwen. En um, dat het dus niet zo heel erg. ...eenduidig helder is waar tegen er met z'n allen te protesteren valt. Dat het een beetje een, een, een moeilijk te benoemen ja, gevoel is en, en, en wel wat onrust is. Maar eigenlijk hebben we het... Ja, we hebben toch de, de basisbehoeften en zijn, zijn het toch allemaal goed uh, vervuld volgens mij. Ja, maar als ik terugdenk aan die tijd... Dan hebben we het eigenlijk uitzonderingen daar gelaten. Er is, ook, het is nog iemand over de voedselbanken. Maar hebben we het eigenlijk ontzettend goed. Financieel. Maar de huidige situatie... heeft voor mij aangetoond... dat ons heel financieel economische model... ondeugdelijk is. Dus niet deugd. En daar hoor ik economen nooit over. En wat gaan we daaraan doen? De, de econometrie is prikkelen om een nieuw... Uh, een nieuwe vorm van economie in te richten met nieuwe modellen die niet afhankelijk is van groei groei en nog eens groei mm -hmm. wat die meneer ja. zei van, Marten, van, uh, van Middas Dekker daar heb ik heel erg om gelachen maar ik zal het zinnetje afmaken Middas Dekker zei toen Middas Dekker zei hij, ja ja kijk maar eens naar die bomen en die groeien tot een bepaald punt maar als je je kinderen economie laat studeren dan denken ze dat ze tot in de hemel kunnen groeien en dan haal ik het nog eens keer, ons hele economische model deugt niet. Als het alleen maar van groei en nog eens groei afhankelijk is, dan vreten wij de hele aarde op. En dan spreken wij Noord-Oosten ook nog over moeder aarde. Nou, je zal maar zulke kinderen hebben. Ja. Meneer Van der Veen, ik dank u voor het bellen. Het is trouwens nog daarop toevoegend, dat ik ook iemand hoorde zeggen, het enige in de natuur dat maar door kan blijven groeien, dat is kanker. Oh. Dus dat dus dat vroeg, ik het niet Het ja, wordt maar ik bedoel <laughs> <uitzin in. laughs> als, als we het toch over metaforen hebben. Het is natuurlijk wel zo dat, dat we uh, tot nu toe... heeft elke generatie het nog wel steeds beter gekregen. Ja. ja dus, en en wat, wat, er, wat de toevoeging van de laatste uh, tien of vijftien... of misschien je kan ook zeggen sinds de Club van Rome is... is dat we ons nu wel degelijk aan het beseffen zijn... dat we daarbij ook nog een, uh, een, steeds een stukje minder aarde overhouden. Maar als we dat besef snel genoeg doel, doorvoeren... dan kunnen we zeker... Uh, groei combineren met duurzaamheid. Ja, goed. Meneer Van der Veen, bedankt. Ik ga. Ik ga uh, ja, dank u wel. Uh, Goeienacht. Even wat mailtjes erbij halen. Uh, ik zou het echt erg, erg goed vinden als jongvolwassenen... na het studeren verplicht een jaar vrijwilligerswerk zouden moeten doen. Vroeger had je zoiets als in dienst moeten. Je leert anders naar de wereld te kijken. Je wordt denk ik socialer en ook niet onbelangrijk. Je wordt waarschijnlijk gewaardeerd. Zo krijgen we ook een betere wereld en die heeft niets met geld te maken. Het mailtje gaat nog even door, maar ik ga toch even naar een volgend mailtje. Uh, er zegt mevrouw Geurtsen, ik ben ernstig chronisch ziek... maar je kunt genieten van de dingen die je wel hebt... en niet blind staren op wat je niet meer kunt. Er zijn heel veel mensen die je helpen als je het zelf niet kunt. Ik wens jullie een fijne uitzending. Fantastische mensen. Met vriendelijk groet, José Geurtsen. Dus gaan we uh, aan de telefoon, ik kan het niet meer zo goed lezen... naar mevrouw Van de Poel. Ja. Goeienacht. Hier ben ik. Hallo. Ja. Um, ja, eigenlijk zijn we met elkaar... ...in een hele gecompliceerde maatschappij terechtgekomen. Waardoor steeds meer mensen die minder begaafd zijn... ...zich niet staande kunnen houden. Dus die groep die het moeilijk heeft die wordt, en, en hulp nodig heeft... ...die wordt steeds groter omdat onze maatschappij zo, zo hard en, en, en gecompliceerd wordt. En we denken maar dat alles maakbaar is. Maar we, we zijn afhankelijk van elkaar. En we zijn afhankelijk van de natuur. En die wordt met voeten getreden. Ik was heel blij met die meneer die het over de duurzaamheid had. Want we moeten gewoon een beetje simpeler gaan proberen te leven. We vinden alles vanzelfsprekend. Dat de supermarkten overvol liggen met producten uit alle hoeken van de aarde. vinden we heel gewoon. Maar het is niet gewoon. Nee. En ik heb een... Een gedicht geschreven, dat wil ik graag voorlezen. En in het gedicht hou ik de spiegel voor hoe, hoe, hoe raar eigenlijk niet alleen onze maatschappij, maar de hele wereld eigenlijk op hol geslagen is. Nou, laat maar horen. Duurt het niet heel erg lang? Of uh, hoe lang is het toch? Nou, ik kan het een beetje vlug lezen, maar goed. Onze evolutie heet het: de mens heeft zichzelf benoemd tot de koning der schepping.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 Gebouwen moeten hoger en hoger en hoger en nog hoger. Vrachthotes, tankers, vliegtuigen, luxe schepen, het moet allemaal steeds groter, groter en groter. Wegen moeten er komen, bovengronds en ondergronds, breder en meer, veel breder en nog meer. Wegen boven en onder elkaar, verwegen tot een netwerk, waarin het verkeer als in, als in een megadogel voortbeweegt. Kan ook. Alles moet sneller. Sneller, sneller, sneller, sneller. Opschieten met je werk. Tijd is geld. Even, nou, een paar zinnetjes. De wereldeconomie is een grote dolgedraaid vliegwiel... dat niemand blijkt te kunnen stoppen. We kunnen hoogstens op een wonder gokken. De wereldwijde ramp die we eerst niet wilden zien... heeft zich hier en daar reeds voltrokken. Het zou toch beter zijn geweest. voor onze mooie groene aarde. als de mensen apen gebleven waren. Hmm. Ah, mooi. Prachtig. Mooi voorgedragen. Ja. Dat zegt een actrice, dat is niet heel ja. belangrijk. Ja, maar. Ja. Ik. ja, we moeten. Soms heb ik het gevoel dat een gigantische ramp ons nog kan redden, dat een ramp ons kan redden? Ja. Omdat er dan. Gedwongen iets veranderen. Gedwongen, ja. Maar, ja. We, zien, we zien het gevaar niet. Wat doen we met elkaar? Is, waar, waar we op afstevenen? Ja. Nou, er zijn ook wel wat meer mensen in het boekje van uh, de leidende idealen. die ook inderdaad de, de crisis bejubelen. Die stiekem een ja, beetje blij ja, ik zijn. We zien de crisis als een soort natuurlijke ramp. Ja. Het hele leven is een golfbeweging. Hm. Dus het is, moet nog wat erger worden om weer beter te kunnen worden. Het is een gigantische waarschuwing. Hij brengt nog iets uh, op het. Geest. Nee, ik zet, ik zet, uh, de beschouwing die u heeft uh, is, is erg helder. En ik denk dat heel veel mensen daar uh, wel uh, dingen van herkennen. De belangrijkste vraag uh, is natuurlijk: als, u nou, uh, want als er een crisis komt, dan ontstaat er een vorm van. Verandering, maar wat zou je dan willen dat er verandert? Want we kunnen niet terug naar dat we apen zijn. Hè? Dus we, we, nee. wat, hoe, gaan we, hoe gaan we verder als het niet alleen maar over de groei gaat? Dat is natuurlijk juist, dat is waar het, wanneer nou, het dus. over een ideaal gaat. Stilstand is achteruitgang. Laten we daar nou eens mee ophouden. Ja. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Stilstand, dus een vorm van rust en stabiliteit. Dat zou... Nou, als we het goed hebben, is het toch niet ergens zo blijft? Als het niet beter ja. wordt? Ja, precies. Maar alles. Maar, en, maar ook zoiets. Die, die, die, die bevolkingsaanpassing. En, en ja, we, we hebben te weinig kinderen. Ja, nou, we halen ze gewoon binnen, hoor. Nou, van buitenland laten ze moeten komen, want we moeten mensen hebben, want ieder mens wordt verdiend. Ja, nou, maar, maar waar is het eind? En, die idioterie om van, van, van die arme beesten in, in, in flats te gaan te gaan uh, vark vark varkensindustrieën en de ja. flats te gaan, gaan op, uh, laten wonen. Wat moeten we met al dat vlees? Ja, ik begrijp het mevrouw Van de Poel. We gaan even nog naar een laatste bellen. Ik dank u wel voor het bellen. Oké. Okay. Goedenacht. Dag. En het wordt echt steeds moeilijker om de boel te lezen. Uh, Herman is dat. Ja hallo, ik ben Herman uit Groningen. Hallo. Ja, ik uh, uh, vond het prachtig wat deze mevrouw heeft gezegd. Uh, ik vond de muziek ook uh, prachtig, eerlijk. Van uh, oh, het Nederlands Kamerkoor. En uh, ik, heb, ik wil zeggen, mijn ideaal is eigenlijk dat een mens wordt gewaardeerd op zijn eigen genialiteit en uniciteit, met zijn zwakke en zijn sterktes. De genialiteit van elk mens. Ja. Heb jij de radio aan? Of, uh... Nee. Nou, een rare ego is toch nog steeds. Um, uh, trouwens, het woord economie, ik heb economie gestudeerd. Ja. Uh, economie, dat, dat zal ik even zeggen, dat is de wetenschap die zich bezighoudt met de bestudering... Van de aanwending van schaars middelen om te komen tot optimale behoeftenbevrediging. En vervolgens bemoeien ze zich meestal met geld. alsof daar alle behoeften mee bevredigd kunnen worden. Maar um, het gebied, het wetenschapsgebied waar de economen zich mee bezighouden. wordt vaak beperkt tot geld. Hmm. Maar ik wou eigenlijk over tegels lichten hebben. Maar mag ik nog even terug naar wat je net zei? Want uh, iedereen moet beoordeeld worden op zijn eigen genialiteit. en. je zei nog iets, uniciteit. En waarom is dat zo belangrijk? Uh, omdat uh, een mens veel meer kan dan, uh, dan die uh, geacht wordt te kunnen door, het, uh, door, de, door de, de eisen en de, en de wetten van het systeem. Dus als je iemand meer verantwoordelijkheid, vertrouwen en uh, ruimte geeft, dan gaat de hele wereld beter functioneren. Dat is wat, wat Sander uh, net ook zei. Om, ja. Ja. Ik denk dat ik een soort samenvatting geef van de, wat het gezegd is ongeveer. <laughs> nou, dat is wel fijn aan het eind van de uitzendingen. Ja, want kijk, Moeten we elke week doen? Mm -hmm. ik, heb, ik heb een tuintje met uh, vier wilgen, een appelboom uh, uh, en, en een hazelaar. Vrij klein tuintje en een heleboel mensen hebben de hele tuin vol met tegels. En dat wordt steeds meer. Elk jaar komen er wel één of twee tuintjes bij. Helemaal alleen maar tegels, dat is ja. makkelijk. Dan hoeven ze geen onkruid te trekken en ik word als het ware aangediend voor een beetje rare pief. Van, uh, doe jij nou ook eens een keer netjes? En ik denk dat de hele Nederlandse economie ook zo gezien kan worden. Nu gaan ze het bij wijze van spreken bezuinigen. Dat betekent dat ik mijn tuin ook in tegels moet veranderen. Dat ik niet meer hoef te snoeien. Dat er geen rotzooi meer komt. Terwijl ik juist denk, als al die tuintjes nou de tegels er wat uithalen... en hier en daar een boompje neerzetten... dan kunnen ze zelfs hun eigen groente gaan verbouwen. En, maar de woningbouwwetten zijn bijna zo dat je het allemaal netjes moet hebben, dus een boompje is al bijna niet meer netjes, dat bedoel ik. Maar ik, ik heb ook begrepen dat het water niet meer goed wegloopt, hè? door al die tegeltuintjes. Ja precies, ja. dan moeten de dijken hoger omdat het water heel snel de riolering ingaat. Ja. Ja, dus dat zijn eigenlijk een aantal kleine wetjes die moeten veranderen, maar kleine, van dat je mensen gewoon uh, laat maar een beetje spelen, en uh, variatie, en iedereen doet toch wel op zijn eigen manier. Het beste, in plaats van dat je alles moet controleren en met wetten en regels. Want dat is natuurlijk wel gebeurd. Elk jaar komen er wel een flink aantal regels bij. En langs me zeker is alles dichtgetimmerd hiermee. Ja. Herman, ik ga nog even vragen of iemand wil reageren op, want de uitzending okay. zit er bijna op. Okay. Maar blijf nog even hangen. Ja. Nee, ik zou het volhouden met die bomen, dat lijkt me prachtig. Ja, ja. Nee. Ja, um, misschien inspireert het toch ook weer andere mensen als jij dat volhoudt. Ja, maar... ja is toch raar dat het, uh, dat het dan eigenlijk abnormaal wordt gedaan. Ja, dat vind ik ook raar. Ja. Ik moet wel eerlijk toegeven dat ik zelf ook tegels heb. Ja, ik maar dat weet dat Huibrecht vertelde me vanavond dat hij dat ook heeft. Het <laughs> ik, ik kom, komt omdat mijn tuin maar heel klein geworden is. Omdat het mijn zou huis zo groot goed, is. goed zijn volgens mij voor mensen om af en toe de tuin in te duiken... met hun handen in de aarde te voeten. Al dat soort hele basale dingen te doen. Ja, hoor, dat kan ook bij het water en zo. Dat oh, kan bij het kan water, ook, kan maar al dingen. Want die mevrouw voorstelde me een vrijwilligerswerk een jaar. Ja. Weer, weer, weer weten wat er, wat er speelt, waar je voedsel vandaan komt. Ja. Vond, ik, vond de ik vond de tuintjes mooi, maar ik vond het eerst ook mooi wat je zei. Hè? Voor iedereen uh, uh, gewaardeerd worden om, uh, om waar hij goed in is. En ja. Dat betekent dat, uh, dat er gewoon voor iedereen een plek is. En dat is een mooi uitgangspunt. Herman, ik dank je wel. Ik moet helaas onderbreken, want uh, de, de uitzending zit er bijna op. Oké, okay, uh, bedankt. Go goeienacht. Hè. Bedankt voor de, de samenvatting. En uh, ik moet namelijk nou nog even zeggen wat we maandag gaan doen. Dan praat Lex Bolmeijer met Jos de Blok, directeur van Buurtzorg en in 2011 verkozen tot de meest invloedrijke zorgbestuurder. Dinsdag staat het thuis, thuiszorg... Uh, of staakt de thuiszorg, dat is het, ja. Goed, nou, dan wordt er dus over gesproken. Ik ga Huibrecht en Saskia bedanken voor twee uur lang Casaluna En eh, ik vond het leuk dat jullie er waren. Goeie nacht ook, goede reis terug. En ga ik ook nog even zeggen dat nachtvluchten eraan komt. Vluchten in het verleden, dat is altijd het eerste uur. En het wordt gepresenteerd door Nora Romanesco. Ik wens iedereen een heel goed weekend. Belangt voor het luisteren en het mailen en het bellen enzovoort. En tot ja, later weer. Bedankt.